Meneer Teven, welkom in de uitzending van Radio Cordonia. Um, gelijk uh, met de actualiteit te beginnen... ...rapport uh, commissie Davids is uh, gisteren naar buiten gebracht. Uh, hij wordt keihard genoemd. Een aantal uh, feiten uit het rapport is... Uh, ...er is onvoldoende volkrechtelijk uh, mandaat voor geweest. Uh, de nuanceringen door Nederlandse veiligheidsdiensten... ...die zijn eigenlijk door uh, betrokken ministers opzij gezet... ...of uh, ook nu weer uh, genuanceerd. Um, Balkender liet zich het meeste van het besluit over aan... Uh, ...Nederlandse minister toen de tijd van Buitenlandse Zaken... ...Jaap de um, U als VVD was voor de oorlog als uh, lid van het kabinet ook. En wat is uw reactie op het uh, rapport? Nou, ik denk dat, uh, dat dat heel duidelijk moet zijn... ...dat er uh, geen volkenrecht en mandaat nodig is... ...om een ingreep te doen uh, via die oorlog in Irak... ...zoals die uh, heeft plaatsgevonden. Uh, het is wel een enorm misverstand dat dat in 2003 was, zou nodig zijn geweest... Uh, uiteindelijk kun je zoiets ook besluiten zonder een volkenrechtelijk mandaat. Hè. Uiteindelijk is het een afweging van buitenlandse politiek... of je, uh, of je vindt dat er voldoende gerechtvaardigde gronden zijn... behalve dat volkenrechtelijke mandaat. Dat was er niet, maar er zijn natuurlijk wel meer voorbeelden in de geschiedenis... dan de laatste 50 jaar waarin invallen zijn geweest... zonder dat de Verenigde Naties daar iets van hebben gevonden. Ik moet overigens nog wel zeggen dat er, het gaat niet alleen om de Resolutie 1441... Hè, waarin, uh, waarin wordt gesproken over het volkenrechtelijk mandaat... Er zijn eerdere resoluties in de 600, twee resoluties van een aantal jaren geleden, waarin wel degelijk is gesproken over dat Irak betrokken was bij de opbouw van chemische wapens. En dat dat op zich, of er nou wel of niet een volkrechtelijk mandaat was, reden zou kunnen zijn voor een aantal staten om een inval te plegen. Dat ja. is daar al eerder in discussie geweest. Dus die hele discussie over het volkomen rechtelijke mandaat... buitengewoon interessant. Maar het is niet noodzakelijk om dat, uh, om, om dat te hebben... om zo'n inval te kunnen doen. Maar de intenties voor de oorlog die zijn geweest. Uh, terrorisme en uh, het hebben bezitten van chemische wapens... van uh, massa-vernietigingswapens... of het regime van Saddam moest zijn. Dat zijn de redenen geweest om die oorlog te beginnen... of die invasie te beginnen. Dat zijn de redenen die de Verenigde Staten heeft aangegeven. Nederland heeft daar politiek uh, steun aan gegeven... En uh, wat betreft het volkenrechtelijk ma uh, mandaat, uh, mensen noemen het een illegale oorlog. Ja, mensen mogen noemen wat ze willen. Dat, uh, daar zijn hier natuurlijk in Nederland uh, de SP en nog wat politieke partijen heel goed in om dat te doen. Uh, ze mogen vinden wat ze vinden, maar dit is natuurlijk geen illegale oorlog. Dat is absoluut onzin. Um, we moeten, moeten vaststellen dat, dat er uit. Nou, er was, er, was informatie, er was informatie dat er wel degelijk sprake was van de opbouw van biologische en chemische wapens. Kijk, dat dat achteraf niet is aangetroffen na de invul, dat is een ander verhaal. Dat is dan een discussie of die informatie juist is of niet. Maar het was uiteindelijk aan Saddam Hussein en dat heeft hij niet gedaan, dat had hij wel kunnen doen... Om te bewijzen dat die wapens er niet waren. Dat heeft hij niet bewezen. Ja, dan moet je niet achteraf uh, gaan zeggen. Nou, uh, dat ze er toch niet waren. is die hele oorlog. Uh, is een foute oorlog geweest. Dat is natuurlijk niet, dat is natuurlijk niet waar. Okay. Als, je kijkt, als je kijkt naar de ontwikkeling in Irak. en je kijkt bijvoorbeeld naar Koerdistan. dan moet ik vaststellen dat uh, voor Koerdistan. Uh, denk ik het heel gunstig is geweest. dat die inval is geweest. En dat als dat niet was gebeurd. dat er nu helemaal geen sprake was geweest. van een zelfstandige regio Koerdistan. Nee. Maar even. Uh, Mijn laatste vraag hierover is. Uh... Uh, er is sprake geweest van een, uh, geen volkrechtig mandaat. Daar hebben we het over gehad. Maar met die redenering kunnen we nog 80 uh, dictators afzetten. Iran werkt ook aan het uh, produceren van een uh, nucleaire bom. Dat wordt gezegd. Uh, er zijn meer regimes in het Midden-Oosten. Uh, daar kun je nog uh, 50, 60 uh, ja, dictators afzetten. Daar kun je over speculeren wat je wil. Uh, ik, ik denk dat de, de werkelijkheid is... Dat in Irak is gebleken dat er chemische wapens en biologische wapens werden geproduceerd, uh, geproduceerd in de jaren negentig. Dat de informatie was dat die chemische wapens ook werden geproduceerd aan het begin van deze eeuw. En dat dat de reden is geweest voor die inval, omdat Saddam Hussein geen toestemming gaf meer aan inspecteurs om dat te controleren. Als dat de gegeven situatie is, uh, dan kun je achteraf er al van allerlei dingen op loslaten. Maar ik denk uiteindelijk dat de eenheidsstaat Irak er beter van geworden is dat Saddam Hussein verdwenen is dan dat hij er nog gezeten had. Ik denk dat. Dat de voordelen uiteindelijk toch groter zullen zijn op lange termijn, met alle ellende die er nu is, dan de nadelen op korte termijn. U had het net over de regio Koerdistan. Daar is uh, sinds 1992 gesproken van uh, bestuur in Koerdistan. Uh, uh, stap voor stap wordt er, uh, ontwikkeling, uh, gevoort, uh, voort, uh, worden er vorderingen gemaakt in de ontwikkeling daar. Maar uh, het terrorisme waar het eigenlijk om ging en. Uh, de stabilisatie van het Midden-Oosten, de democratisering van het Midden-Oosten. wat ook als een reden werd aangegeven door de Amerikanen, onder andere. Ja, terrorisme is weer haar hoogtijd op dit moment. En dat is niet afgenomen, lijkt het wel. En er is nog steeds sprake van een onstabielere Midden-Oosten dan uh, in 2003 of voor 2003. Ja, dat is zeker waar. Het Midden-Oosten is, is, is zeker niet stabieler geworden. Maar dat heeft niet alleen maar te maken met de oorlog van, uh, van april 2003. Dat heeft ook met al van andere, tal van andere factoren te maken, onder meer. Met de ontwikkeling van Iran en de ontwikkelingen die daar op dit moment plaatsvinden. Maar is het uh, niet de gevolg van de oorlog dat het daar... Uh, nee, dat kun, kun je niet zeggen. Ik, ik was niet zo gecharmeerd van de dictator Saddam Hussein. En de wijze waarop hij met zijn bevolking omging. En de wijze waarop hij ook met de Koerdische bevolking omging. Ik heb dat nooit de schoonheidsprijs. En dan druk ik me nog heel voorzichtig uit. Ja. En ik, ik vond ook de genocide tegen de Koerden die heeft plaatsgevonden. Dat vond ik onaanvaardbaar. En als je ziet dat mensen dat dan weer van plan zijn... En, ...Koerden nog steeds als tweede langs burgers gebruiken. Dan denk ik, ja, het heeft heel veel nadelen gebracht, die oorlog. Het mogen zeker zo zijn. maar ook ten Doer zal voor de Koerdische bevolking zal het voordeel hebben. Je ziet nu al dat er een hele goede economische ontwikkeling is... ...in verhouding met, met vier jaar geleden van het, de autonome regio. Uh, kortom, u wijst de commissie, het rapport van de commissie Davis of de feiten daaruit... ...of de conclusies daaruit van hand. Nee, ik, ik kijk, commissie Davids mag conclusies trekken in wat ze wil en ik, ik wijs die conclusies niet van de hand. Als het gaat om uh, dat er geen link is met uh, de benoeming van Jaap de Hoop Scheffer als uh, secretaris-generaal van de NATO, prima. Uh, feitelijk is er ook geen betrokkenheid van Nederland geweest. Militaire betrokkenheid bij de oorlog, anders dan politieke steun. Ik constateer ook inderdaad dat de veiligheidsdiensten heel veel genuanceerder waren dan de Nederlandse regering. Tijd. Dat is ook zeker zo. Nee, ik wijs de conclusies niet af, maar ik denk wel dat er hier en daar wat opmerkingen over te maken vallen. En ik denk zelfs ook wel dat er wel wat conclusies zijn die niet gedragen worden door de feiten in het rapport. Ik heb zelf de gelegenheid nu gehad de afgelopen 24 uur om dat hoofdstuk over de inlichtingen in dienst in school door te lezen. Nou, een aantal constateringen van de commissie David zijn wel hard, maar worden niet allemaal gedragen door de feiten. Welke lessen zou Nederland moeten trekken uit, het, uit een feitelijk rapport zoals het wordt genoemd? Nou, Nederland, Nederland zal wel open moeten staan van als ze een bepaalde beleidslijn hadden gekozen. En dat heeft de vorige Nederlandse regering gedaan door uh, zeg maar te beginnen met die politieke steunverlening aan die oorlog. Ik denk dat je altijd wel open moet blijven staan voor andere informatie. En je zou de Nederlandse regering van toen wel het verwijt hebben kunnen maken op dit moment dat ze te weinig open hebben gestaan voor andere geluiden. Zou we ook in de, de fouten moeten erkennen? waar nu wordt over gesproken, of zou die moeten opstappen? Als nou, premier? dat vind ik nog veel te vroeg. Ik denk dat we eerst uh, Balken en de, uh, deze, deze regering Balken en de, de kans moeten geven om uh, antwoord te geven op het rapport. Dan moet er een debat hier plaatsvinden en daarna komt pas de discussie over het Zwarte Piet uh, komt, uh, komt naar voren. Ik denk dat die, dat die vraag nu nog te vroeg is. Oké. Okay. Goed, um, dan hebben wij het even over de... Um... Uw betrokkenheid bij de berichting van uh, Frans van Arraat. Uh, in een tv-interview in 2003 heeft hij ontkend dat hij verantwoordelijk is voor de betrokkenheid bij de uh, chemische aanvallen op de Koerden in Iran en Irak in uh, de jaren tachtig. U bent als uh, officier van justitie destijds uh, een onderzoek begonnen. Waarom? Um, nou ja, het was, het was toch heel bijzonder dat je, dat je die beelden zag waarbij je van Arraat hoorde zeggen ik ben, uh, ben me rot geschrokken van de beelden in Halapja... Uh, ik ben ogenblikkelijk gestopt met de levering van grondstof aan het, toen, aan Moussa, aan het regime van Saddam Hussein. Tegelijkertijd was toen al bekend dat ook na uh, Alapja er nog leveranties vanuit Nederland van grondstof hebben plaatsgevonden aan het Iraakse regime van toen. Dus er waren toch wel wat aanwijzingen dat Van Vananaab toen al in dat interview uh, van Netwerk niet de waarheid sprak. Sterker nog, hij heeft er jarenlang in uh, Bagdad of in Irak gewoond? Hij heeft ook jarenlang heeft hij daar gewoond. Uh, hij heeft uh, meer dan tien jaar heeft hij, uh, in. Irak gebivocreerd, ik geloof bijna 12,5 jaar heeft hij daar gezeten. Um, en ja, kijk, ik denk toch, als je als fatsoenlijk land als Nederland vindt dat uh, mensenrechten schenders, dat die berecht moeten worden, dan moet je beginnen met je eigen mensenrechten schenders. En uh, ik heb niet zoveel op met mensen die uh, massief verdienen aan het leed van, uh, van 10.000 mensen. Goed, dat is duidelijk. Um, van Anraad is uiteindelijk veroordeeld tot 15 jaar celstraf. Uh, voor betrokkenheid bij oorlogsmisdaden. Weliswaar is het uh, genocide dat zware onderwerp niet bewezen. Of, uh, maar, wel de, maar wel de oorlogsmisdaden. oorlogsmisdaden. Uh, heeft deze vonnis enig effect op het dagelijks leven van de slachtoffers uh, en nabestaanden? Ja, dat kan je eigenlijk nooit zo helemaal zeggen. Ik, ik heb met een aantal van die slachtoffers, uh, één uit Irak en uh, twee uit Iran, heb ik uh, ook nu nog contact. Hè? Ik, zeg, ik ben al drieënhalf jaar geen officier, maar, maar ik heb met een aantal van die mensen nog uh, contact. En het is toch wel bijzonder om te constateren dat uh, het niet alleen maar gaat om, om, om geld. Hè? Dat loopt ook nog, die claim van uh, advocaat Zegveld om uh, voor 25 slachtoffers uit Irak en Iran alsnog geld te krijgen van Van dan wel van andere betrokken bedrijven. Dat is één verhaal. Andere kant van het verhaal is er ook wel de erkenning. Gewoon de erkenning dat er is mensen zijn die in de westerse wereld zeiden van ja wat daar gebeurd is in Alapja maar in andere plaatsen in Koeristan maar ook in Iran in, West, in de Iraanse provincie Koeristan. Dat daar dingen gebeurd zijn waar de wereldgemeenschap eigenlijk nooit, nooit echt erkenning voor heeft op zich genomen. Is die erkenning niet veel te laat gekomen na twintig jaar? Daar ben ik absoluut met u eens. Die erkenning is veel te laat gekomen. Het had, wat mij betreft, ook op veel grotere schaal moeten gebeuren: die vervolging. Want er zijn ook Engelse en Duitse bedrijven geweest. En ook individuele, individuele personen die geleverd hebben aan dat misdadige regime van Saddam Hussein. Dus die erkenning is veel te laat. Maar het is voor die mensen wel heel waardevol dat die erkenning toch nog is geweest. Ik, ik zal nooit vergeten dat ik daar als officier bij de rechtbank stond in, in 2005 in Den Haag. En dat het aantal van die slachtoffers zeiden via de tolk dan natuurlijk weliswaar, maar dat aantal van die mensen mij zijn, wij vinden het ongelooflijk dat wij toch nog meemaken dat er een beschaafd land is in de Westerse wereld wat zijn verantwoordelijkheid herkent. Oké, okay, moet dat uh, vervolg krijgen wat terugt u uh, in uh, de rest van Nederland? Er is uh, recentelijk nog beleken, gebleken dat uh, heel veel uh, leveringen vanuit Nederland kwamen. Uh, dan kan je je afvragen of dat alleen van, van Arad kwam en uh, ook de rest van Europa en het Westen. Uh, ja, hoe, gaat, hoe ziet u dat uh, vervolg daarop? Nou, van Anraat is wel uh, iemand die uh, vanaf 86 tot 88 de enige leverancier was van de grondstoffen van mostelgas voor moest zijn. Hè. Dus dat, dat, dat is wel zo. Dat is onomstotelijk bewezen in het... Uh, uh, ja, dat is onomstotelijk bewezen. Maar, als je terugkijkt van voor uh, 1986... waren er natuurlijk meer bedrijven uit Duitsland, Engeland en Nederland... die grondstoffen leverden. Uh, daar heb je juridische beletselen. Het is niet zo dat ik... Uh, ...zegt dat je dat moreel niet zou moeten vervolgen. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat niet gebeurt. Dat is een hele vervelende discussie. Ik heb daar natuurlijk zelf wat naar gekeken als officier van justitie. Uh, het was tot eind 1984 niet verboden om die grondstoffen aan Irak te leveren. Er was geen enkele export. Uh, is dat restrictie. de juridische bestempelheid uh, Ja, Ja, dus de juridische belemmering om, om, om bedrijven en personen van voor eind 1984 te vervolgen... ...is dit het belangrijkste. Het was niet verboden om grondstoffen voor mostergas en zenuwgas aan uh, Irak te leveren. Dat is pas eigenlijk door de Verenigde Naties bepaald in 1984. Nee, de gevolgen hebben we gezien, maar het is buitengewoon juridisch ingewikkeld om die mensen strafrechtelijk en ook civielrechtelijk aansprakelijk te stellen voor wat er voor 15 oktober 1984 is gebeurd. Waarom is er eigenlijk tot op heden geen grootschalige medicatie gekomen of ontwikkeling van de regio waar u op, uh, zo op uh, bestempelt, uh, benadrukt, voor de slachtoffers uh, op gang gekomen eigenlijk? Waarom is er geen. Ja, we hebben dat wel geprobeerd. Van Bommel van de Socialistische Partij van de SP en ik zijn begin 2008 in Koeristan geweest. En we hebben toen naar terugkomst een beroep gedaan, zowel in de media als hier in het parlement, een beroep gedaan op deze regering van Partij van de Arbeid en CDA om, om die verantwoordelijkheid wel te nemen. Allereerst die, die genocide, die oorlogsmisdaden ook te erkennen als Nederlandse regering. We hebben dat wel gevraagd. De regering is daar niet toe bereid. Ik denk dat dat de eerste politieke stap is die je moet nemen en dat je daar vervolgens aan kan koppelen dat je uh, die slachtoffers ook in economische en medische zorg... economische ontwikkeling en medische zorg bijstaat. Uh, ja, de, deze Nederlandse regering heeft dat niet willen doen. En het is altijd nog wel een beetje mijn droom... en ik zeg dat ook heel eerlijk tegen u vandaag... het is altijd een beetje mijn droom dat als de VVD weer in het kabinet zou komen... dat wij toch in staat zullen zijn als, als Nederlandse regering op enig moment... om die verantwoordelijkheid, die politieke verantwoordelijkheid... en de daarop volgende economische ontwikkeling en medische zorg... om die ook uh, uh, voor onze rekening te nemen. Want ik vind wel... Dat wij met zo'n oorlogsmisdadiger in een Nederlandse gevangenis van aanraad... dat wij wel een verantwoordelijkheid hebben. Kunnen we vanaf heden afspreken dat als de VVD in de regering komt en uh, u daar een uh, bijdrage aan zal leveren? Ja, u mag me daar aan houden. Het is, een, het is mijn persoonlijke. Uh, het, is een, het, is, het is persoonlijk iets wat mij diep heeft geraakt: dat hele, deze hele strafzaak en het leed van slachtoffers wat ik gezien heb. En u mag mij er persoonlijk aan houden dat uh, op het moment dat de VVD in de komt, dan hoop ik dat we elkaar weer spreken. Want dan moet u mij herinneren aan dit punt. Zal ik en dan zullen wij doen. zeker onze verantwoordelijkheid nemen. Oké, okay, hierbij is het afgesproken. Um, een vraag wat, uh, waar wij net ook uh, voor gesprek over hadden: is het, uh, in het onderzoek bewijs, enige bewijs naar boven gekomen van Iraanse betrokkenheid bij de chemische aanvallen in Irak? Ja, dat is een onderwerp waar, waar altijd over gespeculeerd wordt. Ook toen ik in Koerdistan was, begin 2008, was dat weer een onderwerp... ...wat uh, zowel in Arbil als in Sardasht, uh, in, uh, in uh, Arbil en in Soleimania, uh, ter sprake werd gebracht. Um, daar is geen enkel bewijs voor. Sterker nog, uh, het is eigenlijk omgekeerd. Er is overtuigend bewijs dat alleen maar van de zijde van de eigen Iraakse regering... ...die mosterdgasbomberementen en in Lapja ook zenuwgas bombardementen zijn uitgevoerd. En er is geen enkel bewijs dat er door Iran gifgas is gebruikt in Koeristan. En ook niet overigens in andere plaatsen. Dat, dat wordt, dat wordt door Irak, worden, in Irak worden daar vaak verhalen over verteld. Ik heb daar echt onderzoek naar gedaan. En ik heb ook in, in, in het zuiden, dus in de, de strijdregio buiten Koeristan, maar in de, de zuidelijke moerassen, dus rond Basra is ook een verhaal dat Iran daar ook gifgas zou hebben gebruikt. Daar is, geen, daar is geen aanwijzing voor. Ze waren wel in staat om het te produceren, maar ze hebben het niet gebruikt. Ze doen heel veel misdadige andere dingen, dat regime. Daar zijn we het meteen over eens, maar dit hebben ze niet gedaan. Oké, okay, wat, wat betreft Iran nog laatste vraag. Uh, wat zou het in het internationale gemeenschap nu moeten doen? Als u al de ontwikkelingen en het proces ziet dat het uh, tegenwerking van... Uh, Onderzoeken en. Nou ja, ik denk dat, dat, dat we met Iran natuurlijk in de, in de regio, maar daar had het sprake al eerder over, dat we daar natuurlijk een groot probleem hebben rondom de nucleaire dreiging van Iran en alles wat daarmee samenhangt. Um, ik, ik, ik denk dat het onontkoombaar is dat de volgende fase in de stap in de richting van Iran, dat daadwerkelijk dat, dat een handelsembargo is. En dat je daadwerkelijk ook, uh, maar dat zal wel moeten gebeuren samen met China en met, de Sov met, met, met Rusland. Uh, ...dat je toch uh, naar streeft om een, uh, een handelsembargo in te stellen voor bepaalde goederen. Kijk, Iran is erg uh, hardleers. Uh, wat je ziet gebeuren, en dat is alweer totaal anders dan toen ik in 2003, 2004 en 2005 in Iran was. Uh, je ziet nou toch een regime uh, wat je zie, zich ziet ontwikkelen tot heel reactionair en heel nou, toch op het fascistisch af. En ik denk dat je daar als wereldgemeenschap uh, misschien wel weer opnieuw moet ingrijpen. Al dan niet met volgerechtelijk mandat. Uh, hoor ik daar een uh, eventuele ook invasie in Iran? Nee, dat... Want daar praat... met de handelsembargo in Irak uh, weten we hoe het er afgelopen is. Dat heeft ja. nauwelijks uh, invloed gehad uiteindelijk. Ja. Ja. Nou, Ik denk ook toch dat je... Uh, Iran is natuurlijk geen Irak. Dat moeten we wel heel duidelijk zien. Dan praat je wel over totaal ander land. Ik denk dat je ook moet constateren dat er op dit moment heel veel... Uh, ...interne weerstand in Iran is, die je misschien kunt steunen, die je kunt mobiliseren, die je um, op andere wijze steun kunt verlenen. En ik, ik denk toch dat we in eerste instantie naar vreedzame middelen moeten zoeken om die situatie uh, daar uh, te veranderen. En and, andere opties zijn op dit moment niet aan de orde. U bent uh, op enig moment uh, betrokken geraakt bij de, uw strijd voor erkenning van de genocide op de Koerden... ...en een, uh, het oprichten van een uh, monument in Nederland uh, ten aanzien van de slachtoffers... U bent ook een aantal keren in Koerdistan geweest, ook in Iraans Koerdistan... Uh, om de slachtoffer te spreken of van de chemische aanval ook in Iraaks Koerdistan. Uh, ja, hoe bent u eigenlijk bij deze, het hele proces betrokken? Is dat nadat u, of u als officier van justitie van Anrad ging vervolgen... of had u eerder affiniteit met de Koerische bevolking? Nee, ik moet zeggen dat ik, dat ik daadwerkelijk bij betrokken ben geraakt... toen ik uh, officier van justitie ben geworden in de zaak van Anrad. Maar dan word je ook wel heel erg met je neus op de feiten gedrukt. En als je dan in zo'n ziekenhuis staat... in uh... ...in Teheran of in, uh, in, uh, in, in, in Sardasht, maar ook in Irak, waar mensen nog steeds worden verpleegd... ...of mensen thuis liggen met zuurstof. En, en, uh, je ziet uh, de gevolgen nog steeds, ook nu nog voor mensen, die zijn blootgesteld aan mosterdgas. Um, ja, dan, dan komt het wel heel dichtbij wat de gevolgen zijn van de oorlogsmisdaad. Uh, dan, dan wordt het wel heel concreet. En ik moet zeggen, ik zal dus ook nooit vergeten... de ...de verhalen die ook aan mij zijn verteld in Irak en Iran, ...maar later ook op zitting in Den Haag... ...zowel in de eerste aandacht als in hoger beroep... ...door slachtoffers. Dat zijn, echt, dat zijn echt verhalen dat is niet zomaar een moord... ...die hier in Amsterdam of in Den Haag wordt gepleegd... Dat is echt... ...dan praat je echt over massamoord. Ja. En uh, ja, dat, dat heeft wel impact. Uh, u als jurist moet uh, als geen ander weten... ...dat de erkenning van een genocide of genocide als zich... Uh, ...zeer zwaar misdrijf is... ...en dat het moeilijk is omdat... Uh, dat moet eigenlijk aan de juridische wereld worden overgelaten, volgens sommigen. Uh, u heeft weliswaar daarvoor gepleit dat Nederland uh, genocide zou erkennen. Politiek uh, erkennen. Ja. En er zou daarmee uh, ook ontwikkeling en uh, medicatie en uh, ja. hulp aan de slachtoffers komen. Ook van, uh, ja. van uh, losstaan van de, ja, de impact of de immateriële impact op de slachtoffers, dat ze erkend worden. Um, ja, wat, wat, wat vindt u van het idee dat het uh, genocide eigenlijk een. Uh, Verhaal om aan de juridische wereld over te laten en dat het land zich eigenlijk daar niet mee kan moeien? Daar ja, ben ik niet mee eens. Ik denk dat je twee stappen hebt. Je hebt de individuele verantwoordelijkheid die mensen moeten afleggen voor een rechter, voor een strafrechter. Voor individuele betrokkenheid bij leveranties van grondstoffen voor gifgas, voor het uitvoeren van gifgasaanvallen, voor, voor het opbouwen van fabrieken. Dat is de individuele verantwoordelijkheid. Dat is bijvoorbeeld de zaak van Anraad. En daarnaast heb je de verantwoordelijkheid, de politieke verantwoordelijkheid van staten. En dan moet je kijken, goh, heb ik nou als land. Los van de vraag of het dan voor of na 15 oktober 1984 was en of het wel of niet juridisch verwijtbaar is, heb ik daar een morele verantwoordelijkheid. En dan kom je op het punt van de politieke herkenning. Nou ja, er zijn een aantal van, van, van dit soort feiten en daar is de, de Koerdische genocide er een van. Daar kun je gewoon niet ontkennen dat Nederland daar eh, op enige wijze eh, als land eh, toch eh, aan heeft bijgedragen. Ja. Eh, en, en dat is geen strafrechtelijke verwijtbaarheid, maar dat zou wel met zich mee moeten brengen. Dat je kijkt bijvoorbeeld naar een ontwikkelingsrelatie. Ik noem maar bijvoorbeeld voorbeeld ontwikkelingsrelatie die wij met landen in Afrika en Azië hebben. Dat je zegt, nou die Koerdische regio, uh, daar gaan we wat anders mee om dan andere landen in de wereld. Als het bijvoorbeeld gaat om, om, om het sturen van ontwikkelingsgeld. Als het bijdraagt aan project, economische projecten. Uh, verbetering van de medische zorg in een bepaald deel van de wereld. Ik denk dat zes, sommige gebieden in de wereld hebben nou eenmaal meer verantwoordelijkheid dan andere als Nederland als je terugkijkt. En daar is Koerdisch dan alleen Um, in principe zijn alle Nederlandse partijen niet tegen de erkenning van genocide van de Koerden. Dat wordt gezegd. Um, waarom is dat op top heden niet gebeurd? Uh, het is nog iets verschillend of je nou als politieke partij zegt ik, ik ben daar niet tegen. Of dat je als uh, regering zegt, uh, wij erkennen dat. Dat de Nederlandse regering zou dan ook de eerste zijn die dat doet in West-Europa. Anders dan bijvoorbeeld bij de Armeense genocide al is gebeurd, daar hebben een aantal landen dat gewoon gedaan. Nederland zou de eerste regering zijn die dat doet. Nou ja, we zitten natuurlijk in de Europese Unie-verband, dus ik begrijp de terughoudendheid bij de Nederlandse regering. Begrijp ik wel een beetje, maar ik vind het niet steekhoudend. Dus ik, u mag mij daar ook aan houden dat als de VVD gaat regeren, dat u zegt, hey Tevin, ik kom nog eens even bij je terug. Want wij hebben toen hier zitten praten en ik heb nog niets van je gehoord over dit. Moment. Gaan we zeker doen, tegen die tijd. Uh, u heeft ook gepleit samen met uh, Harry van Bommel van de SP, naast de andere, Christa van Velzen ook, uh, voor een oprichting van uh, een Nederlands monument voor de aanvalcampagne, de genocide op de Koerden, hier in Den Haag als stad van de vrede en uh, internationaal recht. Uh, dat campagne liep volgens mij te, vanaf eind 2007 tot... Uh, Medio ja. vorig jaar, is dat, hoe staat het daarmee? Dat staat er niet goed mee. Uh, het is een beetje, uh, uh, al wel van de securdische zijde, zeg maar, alle bijdragen zijn geleverd en ontwerpen ook, is het een beetje vastgelopen in het uh, zeg maar, lokale bestuur en de lokale politiek. Uh, nou, we proberen dat wel op gang te, te krijgen, hè? Uh, maar uh, ook mijn eigen partij uh, tot mijn grote teleurstelling. Maar die mensen hebben natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid, die, uh, ...die zijn niet enthousiast genoeg en dat geldt eigenlijk ook voor andere politieke partijen. Dus waar je hier in de Kamer ziet dat op landelijk niveau iedereen eh, eigenlijk wel vindt dat het moet gebeuren... ...zowel de Partij van de Arbeid, de SP, de VVD en zelfs het CDA... ...zie je dat het hier in de Haagse gemeenteraad vervolgens nog niet concreet tot acties komt. Ik heb dat wel geprobeerd een aantal keren op te porren. Het sluit ook niet uit, het sluit zeker niet uit, ik wil ook nog wel positieve zijn... Ik hoop ook echt dat het uh, in de eerste helft van 2010 dat we daar een ja op krijgen na de gemeenteraadsverkiezing. Maar tot 3 maart hoeven we je niks te verwachten. Dus het zal, het zal na 3 maart. Iedereen is druk bezig met de nou Niet alleen druk bezig, maar het zou zelfs politiek kunnen worden uitgebouwd uh, uh, op een manier die, waar de Koerdische Koer gemeenschap niks aan heeft, het monument niks aan heeft en we met z'n allen niks aan hebben. Um, een van de laatste vragen. U stond als officier van Justitie in Amsterdam en in Den Haag ook als uh, crimefighter bekend. U heeft uh, heel veel zaken weten oplossen, uh, misdadigers weten op te sluiten. Ja, hier in Den Haag mist u het niet uh, als u al die uh, politieke eissa ziet uh, terug te gaan in de rechtbank om daar uh, daadwerkelijk criminelen te gaan vervolgen? Nou, weet u, u moet het maar zo zien, ik ben naar de 50 gepasseerd. Dat is weer een volgende stap uh, die je maakt misschien in je persoonlijke carrière. En ik sluit niet uit dat ik ooit nog weer officier word. U sluit ook niet uit dat u volgt uh, met de verkiezingen van 2011, dacht ik, dat u dan uh, weer kandidaat bent voor de Tweede Kamer? Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet. Okay. Nou, ik sluit, je moet nooit wat uitsluiten in het leven, dat is mooi van mij. <laughs> dat is Oké, okay, hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan.